Vijf uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Op veel meer wegen maximum snelheid van 130. VN beschuldigt Syrië van misdaden tegen de menselijkheid. En Bono bij uitreiking cultuurprijs aan Anton Corbijn. Vanaf september volgend jaar mag er op 60 van de Nederlandse snelwegen... 130 km per uur worden gereden. Dat schrijft minister Schultz van Haag aan de Tweede Kamer.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 De minister wil verder dat de meeste 80-kilometer zones bij de grote steden per 1 juli volgend jaar verdwijnen. Dat kunnen volgens haar weer 100-kilometer zones worden, omdat de luchtkwaliteit de laatste jaren sterk verbeterd is. Door verwarring over de vorming van de dierenpolitie zijn dit jaar 74 agenten voor niets opgeleid tot dierenagent. Aanvankelijk gingen de korpschefs ervan uit dat het werk als dierenagent erbij zou worden gedaan, naast het normale politiewerk. Later bleek dat het om voltijdsfuncties ging, en toen haakte 74 van de 80 agenten in opleiding af. Toch rekent minister Opstelte op 125 dierenagenten eind dit jaar. Volgens NRC Handelsblad is er onder de korpschefs ook weerstand geweest tegen de dierenpolitie, en de politie overwoog volgens de krant niet mee te werken aan de invoering ervan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 Het weer op de meeste plaatsen is het helder en de temperatuur daalt vannacht naar een graad of vier. Morgenmiddag raakt het vanuit het westen bewolkt en neemt de zuidwestenwind in kracht toe. En de middagtemperatuur ligt dan rond negen graden. Morgenavond trekken wat stevige buien over het land met kans op windstoten. Ah, je Verkeersinformatie. Het is een doodnormale avondspits met maar weinig files die er uitspringen. Het zijn er nu 25, alles bij elkaar staat er 100 kilometer. Het is wel wat drukker op de A4 vanmiddag, van Amsterdam naar Den Haag. Dus ik loopt het Burgerveen en Hoogmade. Rijdt het over 9 kilometer langzaam. En een ongeluk zojuist op de A9, Amstelveen naar Alkmaar. Bij de Alfred Haarlem-Zuid, 5 kilometer file. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Time to yacht 2.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 Samen op weg naar een nieuwe Cao. OSB. Samen voor een schone zaak. Het NOS Radio Journal. Lucella Carasso. Goedenavond. Bijna acht minuten over vijf. Straks een burgemeester uit Drenthe die de hele week met een elektronische enkelband omloopt. Eerst de nationale politie. De oppositie in de Tweede Kamer heeft grote moeite met de plannen die daarvoor zijn. Het idee is dat 25 regiokorpsen opgaan in één landelijk korps... en dat dat dan onder direct beheer valt van de minister van Veiligheid en Justitie. De oppositiepartijen vrezen dat de burgemeesters... daardoor zometeen niet veel meer te vertellen hebben... over het lokale veiligheidsbeleid. Politiek verslaggever Michiel Breedveld... volgt het debat dat gaande is daarover in de Kamer. Michiel, uh, heeft de minister opsteld vanmiddag die partijen... Uh, heeft hij ze nou nodig voor de vorming van de nationale politie? Nou ja, strikt formeel natuurlijk niet. Hij kan die wet doorvoeren met de minimale meerderheid... van de 76 zetels van VVD, CDA en de gedoogpartner PVV. Maar goed, voor een dergelijke grote stelselwijze... Ging, zou dat zeer onwenselijk zijn. Dan streef je naar een zo breed mogelijke meerderheid, zoals dat dan mooi heet. Want het gaat om een grote, misschien wel totale verandering... van de organisatie van de politiemacht in Nederland. Ja, het doel daarvan is dus een effectieve organisatie opzetten... waarin agenten zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan dat waar ze voor opgeleid zijn... namelijk zorgen voor de veiligheid. Want nu is het een puinhoop. Daarover lijkt de gehele Kamer het wel eens... Om maar wat voorbeelden te geven. Het inkoopbeleid faalt van auto's, wapens. Geld wordt daarmee verkwist. De ICT-projecten zijn mislukt en bureaucratie viert hoogtij. Zoals Ronald van Raak van de SP het verwoord. De korpsbeheerders, de burgemeesters, hebben er een puinhoop van gemaakt. De politie ligt op haar kont. En dat de politie nog draait, heeft alleen maar te maken met het blauwe hart van de agenten. Die ongelooflijk hun best doen om alle problemen die door de leiding worden veroorzaakt op te lossen om alle gaten te vullen, de roosters te vullen... en eigenlijk elke dag bijna het onmogelijke moeten doen. Met twee handen op de rug gebonden Nederland veiliger maken. Nou, dat moet dus beter. Dit was Ronald van Raak. Maar ook de regeringspartijen gebruiken woorden... als bestuurlijke spaghetti, eilandjescultuur en koninkrijkjes. Kortom, daar moet mee afgerekend worden. Ja, want op zich wil iedereen wel een nationale politie. Ja. Uh, dat betekent geen carte blanche, alleen voor opstelten, zo te horen. Nee, zeker niet. Want uh, de discussie gaat niet over de nationale politie... maar gaat vooral over de manier waarop dat dan georganiseerd zou moeten worden. Adje Kuiken van de Partij van de Arbeid. De nationale politie is dan ook geen doel op zich... Het is ook geen principiële zaak. Het gaat echt over een vraagstuk van hoe organiseren we de politie het beste. Zodat we aan die twee voorwaarden voldoende zichtbaarheid, capaciteit en aandacht voor al die onderwerpen qua veiligheid waar we willen voldoen. Eh, zodat we dat ook mogelijk... Uh, kunnen maken. Ja, en hoe doe je dat? En daar heeft dus de oppositie twijfels over... als het gaat om het huidige wetsvoorstel Nationale Politie. Aansturing van de politie is nu al complex. En dan heb je de burgemeester, de officier van justitie... die via de zogenoemde driehoek de politie aansturen. Ja, daarboven heb je dan de korpschef, de regiokorpschef... en de regio korpsbeheerder. dat is een burgemeester. Ja, en de oppositie vreest dat als nu ook nog eens een keer... de minister zich ermee gaat bemoeien... dat die burgemeester het uiteindelijk het nakijken heeft. Tovik Dibi van GroenLinks. Het kabinet zorgt niet voor 3000 extra politieagenten. Laat staan de 10.000 die ergens ook genoemd zijn. Um, wat, de politie er wel, uh, wat de politie wel krijgt van het kabinet um, zijn extra taakstellingen. Um, Jagen op illegale, jagen op boerka's, jagen op blowende bubbers, jagen op uh, mensen bij prostituees zonder die niet geregistreerd zijn, krakers. Uh, ja, en dan blijft er natuurlijk geen mankracht meer over voor lokaal veiligheidsbeleid, zo vreest de oppositie. Magda Bernsen van D66. Als dit niet goed geregeld is, dan raakt het mensen in hun buurt en in hun wijk. Het kan niet zo zijn dat hun noden overschreeuwd worden door landelijke aangelegenheden van de minister. Ja, en kan uh, Michiel, minister Opstelte, die oppositiepartijen nog overtuigen? Kan hij ze op een of andere manier nog tegemoet komen? Wil hij dat? Nou, hij zal het zeker willen. Want uh, als we zijn stukken bekijken... Daar, uh, uh, ja, die gaan eigenlijk alleen maar over die uh, lokale politiewerk. Uh, de wijkagent als uh, nou ja, hoeksteen van de politieorganisatie. Uh, dus hij is daar ook wel zeker toe genegen. En die ruimte is er ook, want ook de regeringspartijen... VVD, CDA en PVV hechten zeer aan dat lokale belang. Zoals uh, Janine Hennis Plasgaard van de VVD ook verwoord. Duidelijk moet zijn, ook voor ons, dat een stevige lokale inzet... het succes van de nationale politie mede zou bepalen. Of het nu gaat om illegale prostitutie in Amsterdam, de wietschuren in Brabant... Eh, overlast door jongeren in Rotterdam, gedoe op het strand van Zandvoort. Het komt allemaal neer op een eigen benadering... en dus ook vooral een doeltreffend en doortassend optreden... van de verantwoordelijk burgemeester. Nou, Die verantwoordelijk burgemeester die moet dan ook de zeggenschap krijgen... over eh, ja, een bepaald deel van de manschappen. De agenten dus nou, opstelten. De minister reageert vanavond pas op de Kamer. En vermoedelijk komt hij eh, dan met toezeggingen om te garanderen dat die nationale prioriteiten, zoals hij die verwoordt... niet ten koste gaan van het lokale politiewerk. Want ook de regeringspartijen, zoals we zojuist gehoord hebben... zien het belang daar wel van in. Michiel Breedveld volgt dus dat debat over die nationale politie in Den Haag. De verkiezingen in Egypte. De aandacht gaat vooral naar Cairo uit op deze verkiezingsdag. Maar natuurlijk wordt er elders ook gestemd in Egypte. Zoals bijvoorbeeld in Alexandrië, de tweede stad. Vorige week nog het toneel van hevige rellen. Daar woont Astrid Eikelboom. We hebben haar sinds het begin van de opstand in Egypte regelmatig aan de lijn. Ook nu. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe beleeft u deze verkiezingsdag? Bent u bij een stembureau geweest? Ja, ik ben vanmorgen vroeg met mijn dochter, die het recht heeft om te stemmen, naar het stembureau geweest. En alles verliep daar zeer ordelijk in een zeer ontspannen sfeer. En waren er veel mensen die gingen stemmen? Wij waren nog tamelijk vroeg. Het was vanaf acht uur open. Ik denk dat wij er rond negen uur waren. en Er stond wel een rij, maar ik, ik denk dat, het mag, misschien dat we een half uur, drie kwartier... Uh, over het hele proces gedaan hebben. Dus dat valt reuze mee. En u mag zelf niet stemmen hè, als Nederlandse? Ik mag niet stemmen, nee. nee en um, hoe, wat is uw indruk van de organisatie? Is, is het strak georganiseerd? Ik heb het idee dat het heel goed uh, georganiseerd is. Tenminste, uh, als, als het gaat om uh, waar je kunt stemmen. Je kon een, uh, een, uh, een sms sturen naar een bepaald nummer... En dan moest je je Sofie-nummer vermelden en dan kreeg je onmiddellijk een sms terug met, het, uh, met de plaats waar je dan uh, moest gaan stemmen. En dat heeft mijn dochter ook gedaan. En dat klopt ook inderdaad. En was zij een beetje goed voorgelicht uh, over op wie ze wilde stemmen? Hoe, hoe is dat gegaan? Dat, dat... Ja, dat, dat, dat was wel echt een probleem, maar niet alleen bij haar, maar ook bij heel veel andere mensen. Heel veel mensen die echt tot op het laatste moment geen idee hadden op wie ze gingen stemmen. Uh, op de televisie, op de Egyptische televisie schijnt daar toch ook niet zo heel veel over gezegd te zijn. En, uh... Ge geen lijsttrekkersdebatten zoals wij die kennen? Ja, nee. Nee, niet op die manier. Want dat heb ik toch regelmatig gevraagd. en. En nou, echt de meeste mensen zeiden ja, ja, nee, ik weet het nog niet, weet het nog niet. En op een gegeven moment heb ik ook maar een Engels tijdschrift uh, gekocht waarin dat dan een beetje werd uitgelegd. En het, het is natuurlijk een beetje blind stemmen. Normaal gesproken stem je op partijen die je al kent, omdat ze al werkzaam zijn in de politiek. Maar dat, dat is natuurlijk hier helemaal niet het geval. En hoe heeft dus uw moet dochter dan? Op het partijprogramma. Ja, en hoe heeft ja, uw, die uw dochter heeft... gekozen? Nou, die heeft vriendinnen gevraagd, uh, natuurlijk met haar vader overlegd... met haar broer overlegd, uh, uh, gelezen, uh, een beetje in het internet zitten neuzen. Uh, uh, en op een gegeven moment kwam ze dan op een partij uit uh, die haar wel aansprak. Ja. En nu was het uh, zeer onrustig... was echt zelf zoeken. Zelf zoeken, ja. Zelf zoeken. ja. Nu ja. Uh, was het uh, zeer onrustig, hè? of vrij onrustig in Alexandrië ja. vorige ja. week. Uh, hoe ging dat vandaag? Uh, ik heb het idee dat dat nu afgelopen is. Ik, ik heb uh, net ook iemand gevraagd. Dat heeft zes dagen lang geduurd. De politie heeft zich ook verontschuldigd. Bij de bewoners die daar... Uh, het is best een, een, een uh, druk bewoonde wijk waar dat uh, plaatsvond in en die hebben, Ik heb ook collega's die daar wonen en, en veel leerlingen die daar wonen. en Die hebben echt uh, dag in dag uit uh, tussen de knallen en het traangas gezeten. Maar dat schijnt nu toch wel uh, afgelopen te zijn. Maar... Het leuke is dat ook burgers daar toch ook aan de kant van de politie mee geholpen hebben om uh, ja, zeg maar de stenengooiers, de raddraaiers uh, op afstand te houden. Ik dank u, uh, Astrid Eikelboom, voor dit verslag vanuit uh, Alexandrie. En als er een uitslag is, dan bellen we graag nog een keer met u. Graag gedaan. Dag. De Portugese Fado is zo belangrijk dat het beschermd moet worden door de Verenigde Naties. Straks hoort u waarom. Hoe is het op de weg inmiddels? Bij de ANWB, René Passet? Ja, het gaat eigenlijk best goed. Ondanks 30 files 120 kilometer. En dat is normaal voor de maandagmiddag. Niet normaal is de lange file op de A9, Amstelveen-Alkmaar. Dat staat bij de afritte Haarlem-Zuid, 7 kilometer. Al een tijdje zijn twee rijstroken dicht. Er blijkt toch een gewonde bij te zijn gevallen. Dus nu is er een ambulance onderweg en gaat zo meteen de spitstrook dicht... tussen Badhoevedorp en Knopend Raasdorp. Dus daar dreigt extra vertraging. En dat geldt ook voor de A13, Den Haag-Rotterdam. Daar moet een spoedtransport langs. Dan gooien ze dus de linker rijstrook dicht tussen Delft-Zuid en het Kleinpolderplein... En daarom zie je de file gelijk groeien. Er staat nu voor het Kleinpolderplein 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. PostNL gaat extra controles uitvoeren om de postbezorging te verbeteren. Volgens de ondernemingsraad verloopt met name de bezorging in de Randstad niet goed. Bernard de Vries is voorzitter van die ondernemingsraad van PostNL. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn uh, volgens u de grootste problemen? Het grootste problemen zijn dat er veel uh, postbezorgers, dat is de, nieuw, de nieuwe postbode zeg maar, uh, bij ons weggaan omdat er nogal een groot verloop is. En er zijn natuurlijk uh, te weinig postbezorgers op dit moment uh, die de wijken allemaal uh, kunnen gaan weglopen. Uh, en ik zeg het met name op dit moment omdat we daar nu een inhaalslag mee aan het maken zijn, maar dat blijft zorgelijk. En, en dat zorgt ervoor dat de post langer dan één dag blijft liggen? Nou, dat, dat zorgt ervoor dat, op, uh, dat in een aantal gevallen de post meer dan één dag blijft liggen. Ik zeg niet in alle gevallen, want dat zou natuurlijk helemaal uh, idioot zijn. Maar uh, het kan voorkomen dat de post langer dan een dag blijft liggen. En raakt er ook post weg? He, hoort u daar ook klachten over? Uh, daar hoor ik absoluut geen klachten over. En bij ons raakt er geen post weg. Sterker nog, uh, er wordt wel eens post bezorgd die na honderd jaar weer teruggevonden uh, wordt <lacht> nou, achter een kast. Eén keer dat gebeurt toch? Altijd, dat doen wij altijd heel netjes. <lacht> ja, PostNL zelf zegt, uh, 97. 97% van de post wordt binnen één dag bezorgd. Dat is hoger dan de wettelijke norm. Die ligt op ja. 95%. Klopt dat volgens u? Ja, dat klopt landelijk gezien. Klopt dat wel? Als je de cijfers gewoon landelijk en het gemiddelde daarvan neemt, dan, dan zal je best richting die 97% gaan. Alleen waar wij dus gewoon zorgen over hebben, is dat in de randstedelijke gebieden waarin postbodes ons ook benaderen en zeggen van ja, hier blijft wel eens post staan, dan kan het toch nooit op het getal 97 uitkomen. Ja, dat wij daar natuurlijk de nodige vraagtekens bij hebben gezet. Ja, nou, een woordvoerder van Post.nl die we hebben gegeven. Gesproken, die wil niet verder gaan dan uh, dat het in de Randstad inderdaad wat vaker voorkomt. Dat er uitdagingen zijn met bestellingen, zoals dat dan mooi wordt gezegd. Um, maar benadrukt dat de controles landelijk worden uitgevoerd. Die controles die nu extra gaan plaatsen in de, ra in de Randstad, wie gaat die verzorgen? Nou, dat, wordt een, dat zijn interne controles. We hebben een interne auditorganisatie. En we hebben natuurlijk ook interne auditregels. Dus die interne audit wordt gedaan door PostNL zelf. En dat heeft meer te maken met dat de getallen die opgegeven worden door het management... Uh, wanneer er toch lopend blijven staan, om welke reden dan ook, of die getallen allemaal juist zijn. Uh, en daar zit achter dat bijvoorbeeld een centrale organisatie als PostNL... vanuit het hoofdkantoor in Den Haag beter grip wil hebben op die situaties... waarin Post misschien kan blijven staan om daar misschien wat directer op te kunnen reageren. En is het handig om dat intern te doen? Kan je dan niet beter iemand van buiten even laten kijken? Nee, nou, dat, dat maakt op dit moment niet duidelijk. Het heeft gewoon te maken met als je, als je een opgave krijgt van hoeveel er blijft staan... is gewoon een eenvoudige check is klopt dat wat, wat, wat men zegt. En het zijn niet... Uh, PostNL is wel zo groot dat het niet mensen zijn die direct... Kenbaar zijn of bekend zijn bij die organisatie. Het is een organisatie die normaal ook gewoon de, de audits landelijk doet. Dus die, die weten wel van wanten wat dat betreft. En wanneer verwacht u dat, dat de post weer helemaal op sterkte is... ...zodat al die brieven wel op tijd kunnen worden bezorgd? Nou ja, goed, we maken nu die slag. Dus ik ga er nu vanuit dat tussen nu en, en volgende maand... dat we daar de eerste resultaten van binnenkrijgen. Ja, en het blijft natuurlijk gewoon ook moeilijk in dit kader van personeel... om, om goed personeel te krijgen. In ieder geval voor het salaris waar, waar ze het voor willen doen. Uh, want wij zitten op dit moment natuurlijk in de grootste reorganisatie die een bedrijf ooit heeft meegemaakt. En dat zal nog best spannend worden. Bernard de Vries, voorzitter van de ondernemingsraad van PostNL. Dank u wel voor uw toelichting. De Chinese calligrafie... Het Franse eten en het Iraans nieuwjaar waren het al. En vanaf nu is de Fado het ook, werelderfgoed. De Fado, het Portugese levenslied, is namelijk toegevoegd... aan de lijst van immaterieel erfgoed van de VN-cultuurorganisatie UNESCO. Matthijs van de Wiel was bij de in Nederland wonende Fado-zangeres... Maria de Fatima. Een normaal zangeres, gewoon van uh, normaal... Uh... Zeg maar niet-Fado. Niet-Fado, uh, misschien zo... Heel lekkere En als ik denk, als vader. Is. Als een echte vader dus. Als een echte vader, dan is. hele lekkere Het is het gevoel in de stem. denk het wel, is het gewoon de bepaalde kroeletjes dat wij geven in de stem, dat vado maakt. Het verschil tussen gewoon een Portugees lied en een fado. Wat maakt iets een fado? Het is eigenlijk wat ze hier in de Jordaan de snikkende stem noemen. Ik denk het wel, omdat die is in Nederland wat je meer kan vergelijken. Fado betekent, uh, komt door de woorden fatum uh, in Latijns. Dus noodlood, maar is ook uh, verlangen naar iets dat niet meer terugkomt. Dat is heel nostalgisch. Ja, heel veel. En melancholiek. Ja, zeker. De liedjes die gaan altijd over de liefde. Meestal wel. Uh, die dan niet lukt, hè? Uh, meestal wel. In het begin is altijd uh, echt een drama. Ja, en het eindigt maar goed? Het eindigt meestal heel goed. Ja, ik word er altijd een beetje verdrietig van, die, die Portugese vader. Ja? ja, maar is een goede manier van verdriet zijn, oh. toch? Hoe kan verdriet dan goed zijn? Omdat, uh, ik zeg altijd tegen mijn publiek, als je voelt wat ik zing en je krijgt kippenvel, dan is dat een goede gevoel. Net ze als je tranen in je ogen krijgt. Het is niet altijd kommer en kwel. Nee, nee, nee, nee. We hebben ook heel leuke en vrolijke noemers dat iedereen mee kan zingen. Eindelijk erkenning, de UNESCO Werelderfgoedlijst voor Immateriële Zaken. Ja, ik ben heel blij met dat en ja. ik hoop... Wat ja, en en maakt hoop... het voor u dan uit? Voor mij in principe misschien maakt het niet zoveel uit. Ik hoop van wel, maar ik weet het niet. Uh... U krijgt er niks voor. Nee, dat niet. Ik krijg niks voor. Maar ik denk voor veel artiesten, misschien gaat veel meer deuren open. En misschien krijg je veel meer werk van. Omdat het wereldwijde erkenning is. Ja, denk het wel. Ja. Het is ook bedoeld ter bescherming. Hè, dat om iets wat heel belangrijk is voor de cultuur en de wereld te beschermen. Heeft de vader dat nodig? Maakt iets slecht. Nu niet, een tijd geleden, een paar jaar geleden wel. Jongeren, luisteren die ernaar? Ja, zeker wel, omdat je ziet heel vaak dat jonge mensen beginnen met fado zingen. Dus... Heeft u in Portugal iets van The de, de Voice of Portugal of zoiets? Ik heb iets gehoord op, op iets gelezen. Zou dat kunnen? Zou iemand met een Fado-nummer The Voice of Portugal kunnen winnen? Denk het van wel, als je al mooi gezongen is, waarom niet? De luisteraars die net hebben opgelet, die herkenden het misschien, hè? Zingt u een stukje verder van dat hele mooie lied? <laughs> en dan op de Fado-manier? Uh. Entre nós, os dois, nunca me pare para fazer tempo, porque ele sabe. Yeah. André Hazes, dat is ook altijd kommer en kwil. Hè? Echte, echte vader dus eigenlijk. André, als hij in Portugal was geboren, hij was gewoon fadiste. Een, Een ja. ja. Gaat ja. de vlag uit in Portugal? Ja, ik denk het wel, omdat overal iedereen is heel blij. Een privé optreden voor Matthijs van de Wiel van Maria de Fatima. En wij konden meegenieten vijf burgemeesters lopen deze week met een elektronische enkelband om. Net als echte veroordeelden krijgen ze daarbij bewegingsbeperkingen opgelegd. Ook moeten ze s'avonds voor een bepaalde tijd thuis zijn. Een van die burgemeesters is Erik van Oosterhout van A.N. Hunsen. Dat ligt in het noorden van Drenthe. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft hem nu ook om? Ik heb hem nu om, ja. En hoe gaat dat vandaag? Nou, vandaag van gaat het we wel goed. Het is wel een beetje, een beetje wennen, moet ik zeggen. Even los dat je het wel voelt. Het gaat ook wel een beetje in je kop zitten, uh, ja. ja. wat is er wennen aan? Wat gaat er in, in de kop zitten? Nou ja, kijk, je weet dat je uh, een, een opdracht hebt... zowel in tijd als in, in gebied uh, uh, waar je feitelijk geen overtreden mag plegen. En normaal, ja, burgemeester gaat toch uh, een beetje zichtzachtend door het leven heen. We kijken niet altijd op een uurtje en uh, zeker niet in het gebied. En nu heb je toch in je achterhoofd... wacht even, uh, er is een beperking in de tijd en in het gebied. Want waar mag u niet komen deze week? Ik uh, moet zorgen dat ik uh, om 11 uur binnen ben en uh, s avonds, s avonds. Uh, binnen is bij, bij mij thuis en, uh, en, en dat duurt tot 6 uur. Uh, en dat zijn dat valt ]ken. nog wel mee toch? Uh, of bent u altijd nou, na 11 uur thuis? Nou ja, mijn vrouw zei dat dat was dat heel mooi, Dan ben je eens een keer om 11 uur thuis. Oh, van. Oh, okay. uh, burgemeester burgemeester er was een keer na 11 uur uh, op pad. Uh, overigens kan dat ook s'nachts bijvoorbeeld hebben. Worden. We worden nog eens een keer uit, uh, uit bed gebeld voor een of andere incident. Dus dat en, en dat mag dan echt niet deze week? Uh, nou ja, het mag wel. Kijk, dat, we hebben natuurlijk uh, toegestemd onder voorwaarden. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat het werkblummet wordt. Stel, er is een heel ernstig incident in de gemeente. Ja, dan kan ik niet zeggen. Ik, uh, ik bel mijn lokale burgemeester, ga jij er even heen, want ik mag niet. Alleen op dat moment ben je dus in overtreding. Dus dat geldt zowel in tijd als bepaalde plaatsen. Uh, ik heb, er zijn twee gebieden aangewezen in, uh, in mijn werkgebied, waarvan ik weet als ik daar binnenkom dat, uh, dat ik dan uh, feitelijk in, uh, in overtreding ben. En, en waar zijn die gebieden op uitgekozen? Uh, die zijn uitgekozen uh, aan de hand van mijn agenda, dus ik weet zeker dat ik ga overtreden. Dus dat is, uh, dat is een overleg met mijn secretaresse gegaan. En uh, ik, uh, heel concreet, ik. Uh, we hebben morgen een afspraak bij de sociale dienst in Assen. Dat is in de stationsstraat. En een van de verboden gebieden is het stationsgebied rondom Assen. Dus ik weet haast zeker dat ik dan in overtreding, overtreding ga. Ja, maar wat doet u dan? Gaat u er dan wel naartoe? Ja, dat, dat, dat, daar ga ik dan wel naartoe. Het idee is ook dat je dan ervaart dat je op dat moment in, zeg maar, in verboden gebied bent. Uh, dan merk je ook de techniek. Want waarschijnlijk, ik weet dat nog niet zeker, dat ga ik ervaren. ...zal ik gebeld worden uh, met de melding dat ik uh, op dat moment in verboden gebied uh, ben. Nou ja, dan, dan uh, overleggen we dat, uh, dat natuurlijk. Want ergens gaat dan een signaal af in, uh, in de stad Groningen... ...van wacht even, een van degenen met een enkel bandje komt in, uh, in verboden gebied. Ja. En, en dan wordt u gebeld als burgemeester. De Vereniging Relaties van Gedetineerden en Ex-Gedetineerden... ...die is van mening dat die proef niet eerlijk is, niet echt de werkelijkheid laat zien. Want normaal gesproken komen ze met zwaarlichten achter je aan. Ja. Nou ja, kijk, daar hebben ze ook wel een punt in. Alleen, wij uh, als burgemeester helemaal niet, maar dat weet ik ook van de reclassering Noord. Je had nooit de potentie om uh, zeg maar, een volledig uh, gelijkwaardig experiment op te starten. Dat kan natuurlijk nooit. Dat is net als als Sindag in de gevangenis. Ja, nou, want u heeft, u heeft niks, niks op een kerfstok, dus dat kan niet. Nee. Maar wat, wat levert het op? Wat gaan we in praktijk nou ja, terugzien kijk, als u dit uh, doorstaan heeft? Nou ja, dat, dat zullen we zien. Hè. Dus het idee is van uh, vijf burgemeesters doen daar ervaringen mee op. Ik denk dat er twee dingen daarin belangrijk zijn. Het is uh, voor jezelf is begrijpen wat de impact is. Ik zei al, vandaag gaat het toch een beetje in je, in je kop zitten. Dat is één. En ten tweede is het uh, bijdragen aan ook een maatschappelijke discussie over dat thema. Op 8 december vindt er een groot congres plaats... waar wij onze ervaringen moeten vertellen. En ja, in, alleen al in de aanloop naar dit experiment... Uh, u, u wil niet weten hoeveel gesprekken ik gevoerd heb over dit gegeven. Voor een deel wat in de geheim, maar ook wel voor het idee van... goh, ja, hoe zit dat eigenlijk met zo'n enkel band? En wie krijgt dat dan? En hoe gaat dat dan? Dus uh, dan zijn we een soort, uh, zeg maar levend sandwichbord om, uh, om die discussie wat, uh, wat aan te gaan. Goed. Meneer Van Oosterd, ik zou zeggen, uh, vroeg naar wet en pas op morgen in Assen. Dank u wel. Ja, dank u wel. De okay, burgemeester gedaan. van de A.N. Hunze. Vertrouwt in een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de spaar online rekening met een rente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur.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 Dit jaar zijn 74 agenten voor niets opgeleid tot dierenagent... door verwarring over de vorming van de dierenpolitie. De korpsleiding ging ervan uit dat het werk als dierenagent... naast het gewone politiewerk kon worden gedaan. Maar later bleek het een voltijdsfunctie te zijn. En toen haakten 74 van de 80 agenten in opleiding af. Vanaf september volgend jaar mag er op meer dan de helft van de snelwegen 130 worden gereden. Minister Schultz wil 130 km per uur de norm laten zijn. Op sommige weggedeelten kan altijd 130 worden gereden, op andere alleen als het rustig is. En Aviodroom in Lelystad is definitief failliet. Het luchtvaartpark had faillissement aangevraagd en de rechter in Haarlem heeft dat uitgesproken. Aviodroom blijft voorlopig gewoon open en gehoopt wordt dat het wordt overgenomen. En fotograaf en filmmaker Anton Corbijn... heeft de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs in ontvangst genomen. Bij de uitreiking waren optredens van artiesten... met wie Corbijn veel heeft gewerkt. Onder wie Bono van U2 en de Duitse zanger Herbert Greunemeyer. Prinses Maxima reikte de cultuurprijs uit. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Hier is Marco Verhoef. Een mooie dag hebben we gehad. Het was helder, vrij zonnig. En dat betekent voor vanavond dat we ook helder weer hebben. En ook vannacht is er niet veel bewolking. Temperatuur daalt tot een graad of twee. Veel verder zal het kwik niet zakken. Dat komt omdat de wind wat begint toe te nemen. Eerst tot krachtig langs de kust, windkracht 6. En morgen overdag zelfs naar hard windkracht 7. Uit het zuiden tot zuidwesten in het binnenland staat uiteraard iets minder wind. Verder is het morgen nog wel droog. Met in het oosten de meeste zon, in het westen de meeste wolken. Het wordt een graad of 8. Dan krijgen we wel te maken met een storing in de avond en in de nacht naar woensdag. Die brengt wat regen. Woensdag overdag is het waarschijnlijk wel weer droog met wat zon. En de wind neemt eventjes iets af. Maar de dagen daarna zijn weer redelijk onstuimig. Met bewolking en ook met geregeld regen. AWB Verkeersinformatie. Het is een normale avondspits met een paar lange files die er uitspringen, Zoals de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knap het Burgerveen en Hoogmade 9 kilometer... De file op de A9 groeit en groeit maar van Amstelveen naar Alkmaar. Er zaten inmiddels 12 kilometer tussen Amstelveen en de afrit Haarlem-Zuid. Daar zijn al een tijdje twee rijstroken dicht na een ongeluk. en Er moest ook een ambulance langs, dus toen ging ook de spitstrook even dicht. Op de A58 Eindhoven-Tilburg springt de file eruit... tussen Knoop het Bata Dorp en Oorschot, 5 kilometer.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 NCOE, de grootste opleider van werk in Nederland, heeft een breed aanbod erkende MBO, HBO en Masteropleidingen. Hoe hoog leg jij de lat? Zes minuten over half zes. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Op meer dan de helft van de snelwegen kan vanaf september volgend jaar dus 130 km per uur worden gereden. Dat mag op sommige wegen de hele dag, op andere maar een deel van de dag. Onderzoek van de minister van Verkeer laat zien dat de proef die geweest is op een paar snelwegen, dat die proef is geslaagd. Dit tot plezier van veel automobilisten volgens minister Schultz. Minister Schultz van Hagen. Nou, ik denk dat heel veel automobilisten denken uh, sneller als het kan... en langzamer uh, waar het moet, dus uh, dat er groot steun voor zal zijn. We hebben gekeken waar kan het en waar kan het niet. En we willen binnen de grens voor milieu blijven... en vooral binnen de grens van de verkeersveiligheid. Het kan op uh, bijna alle plekken. Uiteindelijk zal het iets van driekwart van het wegennet worden... En waar het niet kan, of waar we tegen grenzen aan zitten, daar uh, compenseren we, bijvoorbeeld met geluidsschermen of met uitstootschermen. Is het echt verantwoord om harder te gaan rijden met z'n allen, als we kijken naar de milieuvervuiling en naar de verkeersveiligheid? Ja, het is uh, verantwoord. Want uh, laten we zeggen, alle negatieve effecten voor verkeersveiligheid uh, ga ik compenseren met het verkeersveiligheidsprogramma. Uh, de negatieve effecten voor uh, milieu, voor zover ze er zijn... Hè, want auto's worden ook uh, steeds uh, stiller en schoner... Uh, die compenseren we ook. Uh, dus wij doen ons best om gewoon binnen de grens te blijven... zoals we hebben afgesproken. En het is een grote wens uh, van het publiek om daar waar het kan... ook wat harder te rijden. Ja, één zinnetje in het persbericht viel mij wel op. En dat, dat uh, luidt dus ongeveer van... Uh, als we naar verkeersveiligheid kijken... daar moeten we wel extra maatregelen nemen. Want als we dat niet doen, dan kan dat leiden tot meer doden en gewonden. Dat is toch wel zorgelijk, lijkt me dan. Het geldt natuurlijk altijd, naarmate je harder rijdt... en je krijgt een botsing, dan zijn de effecten gewoon groter. En dat kan dus eerder, uh, eerder uh, ernstige verwondingen of doden betekenen. Hoeveel? Nou, in, in het rekenmodel hè, zou het zijn drie tot zeven doden meer. Als je niets zou doen... Maar dat is de reden waarom wij zeggen... we gaan er ook een intensief verkeersveiligheidsprogramma tegenaan gooien. Dus we gaan uh, in een uh, uitvoerstrook verlengen. We gaan een aantal weefvakken verbeteren. We gaan de bermen en de obstakels zo maken dat uh, er minder gewonden komen. Zodat we niet alleen die, uh, die, doden, die berekende doden compenseren... maar zelfs veel verder gaan dan dat. Dus we zorgen ervoor dat de weg... Uh, en sneller bereden kan worden en tegelijkertijd ook weer een stuk veiliger gaat worden. Al dus, minister Schult van Hagen, rondvrezen, sprak met haar. Dan even verderop in Den Haag. Veel aandacht voor de Nederlandse bank. De toezichthouder van het bankwezen. Vandaag bij de commissie De Wit. De parlementaire enquêtecommissie die de bankencrisis van 2008 onderzoekt. Verslaggever Wilco Boom volgt die verhoren. Wilco, vanmiddag ging het vooral om de redding van ABN AMRO destijds. Wat viel op aan die verhoren? Nou, we zijn langs de rand van de afgrond gegaan met Fortis en met ABN AMRO. Uh, bleek zojuist uit de verklaring van Klaas Knot. Hij is nu president van de Nederlandse bank. Het opvolger van Noud Welling, Maar hij was al toen al uh, toezicht houden bij de Centrale Bank. Nou, en Hij zei dat de klanten van Fortis de miljarden... in zulke enorme hoeveelheden weghaalden bij het Fortis-consortium... en dat het ook maar steeds erger werd... zelfs nog nadat de regeringen van Nederland, België en Luxemburg... eind september een groot aandeel in Fortis hadden genomen... dat, uh, dat een faillissement bijna onafwendbaar was geworden. Het moest gestopt worden en het werd niet gestopt. Uiteindelijk was er al voor meer dan 100 miljard... aan noodliquiditeit verstrekt door de ECB en de Nationale Bank van België. Met andere woorden, u heeft nog twee tot drie dagen de tijd om dit op te lossen. En daarna is het gedaan. Ja, dus Fortis stond op omvallen. Nederland nationaliseerde een week later ABN AMRO... en Fortis Nederland betaalde daar bijna 17 miljard voor. Hoe wordt er nu op dat bedrag teruggekeken? Vindt men dat veel of, of juist te weinig? Nou, de commissie die wil in elk geval heel goed vaststellen... of dat niet veel te veel is geweest. Want het bleef niet bij die 16 miljard. Later moest er nog meer geld in ABN AMRO gestoken worden. Het is inmiddels opgelopen naar 30 miljard euro. Maar volgens Klaas Knot was het niet te veel. Want als Nederland daar een lagere prijs voor zou hebben betaald, dan was niet alleen het Fortis Consortium... in grote problemen gekomen, maar ook België. Want dan had de rekening alleen in België terechtgekomen. En dat zou uiteindelijk voor Nederland ook weer hele dure gevolgen hebben gehad. Het omvallen van Fortis zou voor, voor heel Europa, niet alleen voor België en Nederland... eigenlijk erger zijn geweest dan de ondergang van Lehman Brothers... op 15 september van het jaar voor de Verenigde Staten. bleek uit de Verklaring neemt u van mij aan, er is straks in de geschiedenisboekjes... een wereld van voor 15 september 2008... en een wereld van na 15 september 2008. Als wij Fortis niet hadden gered... dan hadden wij dus zo'n instelling in Europa gehad. En daarbij was Lehman nog prettig... in de zin dat het een investmentbank was... en dus geen directe consumenten had. Maar dit was een instelling die dus direct ook heel veel retailklanten had. En dus het vertrouwen zowel in België als in Nederland, maar waarschijnlijk in heel Europa... het vertrouwen in de overheden om de financiële stabiliteit te garanderen... echt blijvend zou hebben weggeslagen. Achteraf gaf Klaas Knot toe, met de kennis van nu... dat de toezichthouder eigenlijk nooit had moeten instemmen... met de overname van een bank als ABN AMRO... door dat Fortus Consortium dat ABN AMRO in stukken wilde knippen. Want er moest ook een deel naar Spanje... er moest een deel naar de Royal Bank of Scotland. Ja, achteraf was er dus geen goed besluit geweest... en het is volgens Klaas Knot ook kantjeboord geweest... voor Nederland, België en Europa. Ik denk dus dat deze crisis vooral heel veel uh, lessen bevat... Uh, over uh, ho ja, hoe we uh, moeten zorgen dat we nooit meer in deze situatie terechtkomen. En... Als je er één keer in zit, dan is het hozen en dan is het improviseren. En uh, dan denk ik uiteindelijk uh, dat, uh, dat wij erin geslaagd zijn in die week... om de financiële stabiliteit weer te herstellen. Maar het was kantjeboord. Kantje boord was het, uh, zegt Klaas Knot, Wilco. Nu uh, is hij de hoogste baas van de Nederlandse bank. Eerder vandaag waren er verhoren met andere mensen van de Nederlandse bank. En toen hoorde je wel wat kritiek door dat de bank uh, te weinig toezicht heeft gehouden. Dat dat niet goed ging. Uh, zeiden ze dat ook tegen Knot? Ja, dat kwam in dit gesprek eigenlijk niet of nauwelijks uh, aan de orde. Het was inderdaad tot... Knot aan het woord kwam. Bij alle DNB-medewerkers hing wel de suggestie in de verhoren... dat de bank te weinig heeft gedaan, te afwachtend is geweest. Maar ja, bij Knot was dat niet te merken. Hij nam de commissie moeiteloos mee in het horrorverhaal... over de dreigende ondergang van, van Fortus... En, en wat daarvan de dramatische gevolgen geweest zouden zijn. En, ja, en doordat dat allemaal niet aan de orde kwam... hier uh, we, uh, kregen we dus nu geen stekeligheden... tussen de commissie en, en deze getuigen. En heb je daar een verklaring voor? Waarom, waarom ze dat bij hem niet deden? Uh, nou, ik denk eigenlijk dat het in de eerste plaats kwam... doordat hij uh, toch een tamelijk indrukwekkend verhaal hield... over wat er allemaal had kunnen gebeuren... als Fortus niet op het allerlaatste moment nog was gered... en ja. ook ABN ja. AMRO niet overeind was gehouden. Ja, oké, okay, maar... Ze... <laughs> ik had de, indruk de, commissie dat de commissie kan dat nog wel vragen dan daarna, toch? Ja, dat zou wel kunnen, maar hij is hier... Uh, hij, hij kreeg uitgebreid de gelegenheid om dit verhaal te vertellen. Misschien was dat ook wel wat de commissie wilde horen. Er zijn natuurlijk allerlei uh, voorgesprekken geweest... Maar um, Knot wekte ook niet de indruk... dat hij er destijds onvoldoende bovenop had gezeten. Dat scheelde denk ik ook al een stuk. Uh, sommige andere DNB-medewerkers uh, wekten die indruk soms wel. Uh, dus ik denk dat dat het antwoord op jouw vraag is. Ja, en voor hem makkelijk dat hij niet opwelling kritiek hoefde te hebben... waarschijnlijk op ja, de voorganger. Ja, ja, zeker. Dus dat viel voor hem weer mee. Wilco Boom was dat. Die heeft uh, naar de verhoren geluisterd dus, van de commissie De Wit. Wij zijn benieuwd. Heeft Jeroen Wielaert Bono nog kunnen spreken? Eerst verkeersinformatie, René Passet. Als je op de A9 staat, ben je niet blijven middag. Want er oh. staat inmiddels 13 kilometer file, Lucella. Van en daar zal de... je Bono niet tegenkomen. Nee, dat denk ik ook niet. Want ja, dat heeft hij nou ook maar te zoeken. Uh, bij de afrit Haarlem zuid staat in ieder geval 13 kilometer. Al een tijd lang zijn twee rijstroken dicht. Door een ongeluk waarbij ook een ambulance uh, bij moest komen. Er is ook wat uh, gebeurt nu op de A15, naar Nijmegen naar Gorkum. Tussen knappend Valburg en Andost, 3 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lucella Caruso. En Bono heeft wel wat in Amsterdam te zoeken, namelijk de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs 2011. Die wordt uitgereikt, of is net uitgereikt rond de of 5 aan fotograaf en filmmaker Anton Corbijn. Bij die uitreiking niet alleen koninklijk bezoek, prinses Maxima is er, ook live optredens dus van Bono en van Chris Martin van Coldplay. Jeroen Wilaert is er ook. Jeroen, vertel, heb jij een van die twee kunnen spreken? Nee, nee hey. ik, ik heb niet de, de mate van intimiteit... Die uh, Anton Corbijn in 25, 30 jaar heeft opgebouwd met Bono. Het is natuurlijk wel heel bijzonder dat uh, Bono speciaal daarvoor in Amsterdam is gekomen. Hij stond, hij stond net vlak voor mijn neus. Uh, omgeven door uh, toch uh, behoorlijke peerkasten. En is dus nu iets verder uh, hier in uh, de foyer van het Muziekpaleis aan het IJ uh, staat hij te praten in uh, de buurt van Prinses. Maxima. Ik denk dat Maxima wel van de U2 is. Dus dat dat nog wel tot een gesprek komt. Ik moet je trouwens zeggen dat hij zo heel dichtbij. Uh, naar de stadionconcerten die ik van hem gezien. toch heel erg klein is. Ja. Fysiek klein. Dat is je vaak ook nog van die, zo. Van, ja, dan heeft hij ook nog van die, van, die, van die zwarte schoenen. met hele dikke zolen aan. Uh, maar goed, <lacht> ja, wat is daar mis genoeg. Mee? Nou, uh, die, dat die. Je bedoelt hem, dat die hij nog. Ja, ja, precies. Snap die het. maken hem nog wat groter. Die maken <laughs> en dan, hem dan nog, nog wat is groter. het klein. <laughs> ja, maar goed. Die, die, die, uh, Corbijn en Bono hebben. Het natuurlijk een volslagen andere band. dan die van fotograaf en rockster. Ze zijn gewoon goede vrienden geworden. Uh, Corbijn, uh, die heeft ook nog gesproken daarnet in de zaal. Uh, een dankwoord voor zijn prijs. En uh, dat is 75.000 uh, um, euro. Gaat hij iets mee doen? Dat heeft hij uitgelegd, maar hij vertelde eerst over zijn kunst. Kunst is een sterk licht in een donkere tijd. Het is een enorme inspiratiebron. Het is een warm bad en een koude douche tegelijk. Kunst is mooi, kunst is lelijk, het is aangenaam, het is pijnlijk. Het is in het licht hiervan dat ik het Prins Bernhard Cultuurfonds heel dankbaar ben. Omdat zij middels een stichting op naam de gelegenheid geven... daadwerkelijk te kunnen bijdragen aan de bevordering van het culturele klimaat in Nederland. Ik heb deze stichting het Haagse Blufffonds genoemd, omdat ik graag het geld dat ik ter beschikking heb in Den Haag wil besteden. Ik woon daar, dus daardoor kan ik er indirect misschien profijt van hebben. Dat is een bonus. Maar op deze manier kan ik ook beter overzien of het geld goed gebruikt wordt. Bovendien is het een opgestoken middelvinger naar de struisvogelpolitiek van het culturele beleid van het huidige kabinet, dat natuurlijk ook in Den Haag zetelt. Daar wordt uh, ja, voor dat, geklapt? Uh, dat is geklap, instemmend geklap van een zaal vol met uh, geldgevers. Uh, de, uh, de leden van het prins Bernard Cultuurfonds... die daar dus heel erg instemmend op hebben gereageerd in aanwezigheid van prinses Maxima... die ook die dikke, verbale, opgestoken middelvinger van Anton Corbijn... richting regering in het algemeen en Halbe Zijlstra in het bijzonder heeft gezien. Zaten er ook nog andere mensen uit de kunstensector in de zaal, vast wel? Ja, ik, uh, uh, Bart Jabot heeft gesproken. 32 jaar bevriend met Anton Corbijn. Die hoop ik straks nog hier voor de microfoon te krijgen. En Cees Notenboom, die staat bij me. Cees uh, Notenboom, ook gefotografeerd, Anton Corbijn. Het is hier allemaal zo chic. Het is heel weinig rock'n'roll, toch? <laughs> ja, ik zie allemaal hele keurige mensen. Maar ik heb ook een das aan, hè? Dat hoort toch eigenlijk ook niet bij rock'n'roll. Ja. En een mooie Britse rituele rode broek. Dat wel. Wat is je band met uh, Anton Corbijn? Dat hij mij uh, gefotografeerd heeft en dat wij samen een, een Duitse uitgever hebben. Die ik nu even koel. niet Ik het goed. Zo. Samen een uitgever, maar dan de fotografie. Ja. In wat is de... je verhaal? Mijn verhaal is over de fotograaf en de gefotografeerde. En hier een geval waarin de fotograaf beroemder is dan de gefotografeerde. En dat was toen al zo, dus dat was heel interessant. Hij heeft mij toen meegenomen naar de Hemhaven... En daar heerste een Siberische koude. Wanneer was dat? Een uh, aantal jaar geleden, ja. weet ik niet meer. Cover van de Volkskrant magazine. Ja. Nou ja, dan denk je, uh, hè? door Kokbein worden gefotografeerd... ben ik in het gezelschap van zowel aan de schilderskant, Lucien Freud... en aan de popkant, uh, Mick Jagger. Dus? En Bono hier in de zaal. Ja, ja, ik weet het. Nou, maar toen. Het was waanzinnig koud. En je weet wat er dan met je gezichtje gebeurt. Hè? Dat wordt een uh, wit gefrommeld papiertje. En dat vond ik wel jammer voor de cover van de Volkskrant. Maar hij had zijn zuster bij zich en die heeft mij gesminkt. En toen reden we daar naartoe en dan maakte hij elke keer een Polaroid... en ik stond aan boord van een schip, als ik het me goed herinner. Toen reden we naar huis en in de taxi vroeg ik... zeg die Polaroids, mag ik die hebben? En toen werd het even heel stil. Want dat is zoiets als wanneer je tegen Rembrandt zegt... Eh, meneer Rembrandt, die schetsen die u gemaakt heeft voor het schilderij... mag ik die misschien? Maar toen heeft hij ze me gegeven en ik heb, eh, ik heb ze altijd bewaard. Want dit is toch leuk. Het is een meester. In zijn vak een absolute meester. Wat wordt het officieel, hè, zo, met de Prins Bernhard Cultuurprijs? Ja, ja, ja. Maar kijk, dat is uh, wat er in de loop van de tijd... met ons allen gebeurt. Kijk, en als het niet gebeurt dan zit iedereen in een hoekje te huilen. Nou, en dat is wat ze niet aan het doen zijn op dit moment... in Amsterdam, Zeesnoteboom. Jeroen Wilaert was dat. Internationale hulporganisaties in Somalië zijn aangevallen. De radicaal-islamitische beweging Al-Shabaab... heeft onder meer kantoren van de Wereldgezondheidsorganisatie... en UNICEF beschoten. Dat gebeurde in de hoofdstad Mogadishu. 19 hulporganisaties die daar werken... worden door Al-Shabaab gesommeerd het land te verlaten... Ook van novip directeur Farah Karimi is net teruggekeerd uit Mogadishu... Uh, ...is nu in de hoofdstad van Kenia, Nairobi. Dag, mevrouw Karimi. Ja, dag. Heeft u in Mogadishu iets meegekregen nog van die aanvallen op die kantoren? Uh, nee, dat is uh, gebeurd blijkbaar nadat wij net uh, vertrokken waren. Ik uh, was gisteren aan, uh, vandaag, ja, en vandaag uh, daar... Wat ik juist in Mogadishu zag was dat er uh, nou ja, hulp langzaam langzaam uh, goed op gang kwam. En dat er ook de VN-organisaties uh, nou ja, steeds meer probeerden trein te winnen. Was er wel uh, dreiging van Al Shabab te merken? Nou ja, zoals u weet is er in Somalië gewoon een heel langdurig conflict uh, gaande. En wat wij zien is dat het dan conflictpartijen um, uh, ook allen uh, eigenlijk hulp aan uh, uh, die ellende van armen uh, als een soort oorlogsinstrument uh, gebruiken. Dus wat dat betreft uh, is het uh, probleem van veiligheid uh, voor alle hulpverleners, Maar in eerste instantie voor Somalië zelf een groot probleem. Ik wilde al heel lang... Uh, ...naar Mogadishu gaan, maar dat was pas nu eigenlijk het moment... ...waar we dachten dat het risico uh, verantwoord was om dat te nemen. Maar dan zie je ook dat dat toch heel fragiel is... Uh, ...de e een beetje meer veiligheid wat er ook in, in, in uh, Mogadishu tot stand is gekomen. En ze zeggen nu 19 organisaties moeten Mogadishu uit. Valt ook van Movip daar ook onder? Um, even een uh, kleine correctie. Het gaat niet om Werdusje. Het gaat juist om andere gebieden. Dus in het, uh, in het, in het zuiden en centraal uh, Somalië. Mm -hmm. Waar um, dus um, uh, uh, uh, um, zeg maar die regering geen uh, gezag over heeft. Um, uh, Oxfam Novus zelf uh, uh, heeft geen operationele activiteiten in uh, Somalië. Wij uh, werken in Somalië. Net zoals uh, alle andere landen via lokale organisaties. Dus gelukkig uh, zijn het lokale organisaties die door ons uh, gesteund worden. Daardoor hebben ze ook goede connecties met gemeenschappen. En die gemeenschappen zijn diegenen die dan projecten en programma's van Oxfam uh, eigenlijk beschermen. En dat is het belangrijkste bescherming wat wij hebben voor onze programma's. En hopelijk kunt u die mensen ook de komende tijd uh, bereiken. Ik dank u wel voor uw reactie vanuit Nairobi. Farah was. US Radio en Media Overzicht. Martijn Nijhuis. NEC Handelsblad heeft het over de bestuurscrisis binnen de vakcentrale FNV... in aanleiding van het pensioenakkoord. De crisis komt vooral door een gebrek aan leiderschap. Dat zouden de twee informateurs hebben gezegd die de crisis moeten bezweren. Dat zijn PvdA-prominent Han Noten en voormalig cer voorzitter Herman Wijfels. Ze komen waarschijnlijk binnen een week met de officiële conclusies. NRC heeft dus al gehoord dat ze zware kritiek hebben op de bestuurders. Het lijkt er volgens de krant op dat er toch echt een breuk komt binnen FNV. De Britse nieuws en de Sky News komt met nieuws over zangeres Charlotte Church. Ze werd verhoord door een speciale commissie over de afluisterpraktijken bij Britse tabloids. De zangeres heeft er geen bewijs voor, maar ze weet zeker dat ze is afgeluisterd door The Sun. Want die krant wist al dat ze zwanger was. voordat ze het aan haar ouders had verteld. Ik heb niemand verteld. Apart from when I go and have my initial scan. Ze denkt dat ze is afgeluisterd toen ze met de dokter belde. De grote baas van News of the World zou Charlotte Church ooit 100.000 pond hebben geboden om te komen zingen op zijn jacht. Hij beloofde erbij dat hij in al zijn kranten positieve verhalen over haar zou plaatsen. Maar de zangeres wees dat af, zegt ze. In Amsterdam wordt woensdag een spoeddebat gehouden over het Stedelijk Museum. En dat komt door artikelen in onze krant, zeggen ze bij het Parool. De krant schreef vorige week over de verbouwing van het museum... die veel langer duurt dan verwacht. En ook veel meer kost dan geraamd. Wethouder Carolien Gerels moet zich daarom woensdag voor de Raad verantwoorden. Wat de wethouder ook zegt, er komt hoe dan ook een nader onderzoek... al dus de oppositie. De restaurants Oud-Sluis in Sluis en de Libreën in Zwolle... blijven de enige drie sterrenrestaurants in Nederland... blijkt uit de nieuwe lijst van de Michelin-gids. Maar op de websites van die restaurants is dat nieuws helemaal niet te vinden. Daar staan alleen wat oude krantenknipsels en nieuwsberichten van jaren geleden. Het is natuurlijk ook niet uh, heel chic om op te scheppen... over je aanhoudende sterrenstatus. Of de chefkoks zijn te druk met koken, dat kan ook. In het parool gaat het over restaurant La Stage in Amsterdam. Dat kreeg vanmorgen zijn eerste ster... En dat is terecht, zegt culinairjournalist Johannes van Dam. Hij gaf het restaurant een jaar geleden al een 9,5. en een half. Voor een tataar van kabeljauw en een gebraden rundermuis. Chefkok Rogier van Dam is een meesterkok, zegt Johannes van Dam. Het parool zegt er voor de zekerheid bij dat de twee geen familie zijn. Ook restaurant Sens in Den Bosch kreeg voor het eerst een ster. Reden voor een diepte-interview met chefkok Dennis Middeldorp op Omroep-Brabant. Waar was u vanochtend toen u het te horen kreeg? Uh, ja, ik ging mijn uh, lege flessen ik wegbrengen. <laughs> en ik had uh, Twitter even aangezet om te kijken wat er ging gebeuren. En uh, zag mijn naam tussen staan. Ja, de chef-kok was trouwens niet extreem verrast over zijn ster. Hij had de controleur onlangs al in zijn restaurant zien zitten. En hij heeft nog even een signalement voor andere chef-koks. Het is altijd een beetje het uh, clichéverhaal van uh, een Belgische man... Met, uh, die de technische vragen gaat stellen en dat soort dingen. Nou ja, ook de moeder van de chef-kok ontkwam niet aan de pers. Wat is het lekkerste gerecht wat hij klaar kan maken? Wat hij ooit heeft klaargemaakt, dat vond ik zuurkool. Ja, met banaan erdoorheen. De moeder van Dennis Middendorp was dat.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 Dus ga snel naar vara.nl. word lid voor maar 8,50. Kies een cadeau met overwaarde. En maak bovendien kans op mooie prijzen. Promovendum vindt dat je mensen vrij moet laten in de keuze voor een ziekenhuis. Welkom op de cursus CRM voor ambitieuze bedrijven. Vandaag leren jullie alles over Microsoft CRM Online. Start Outlook op.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 En kijk op promovendum.nl Ook de nieuwste elektronica. Nu tot 250 euro korting. Eerstweekan.nl Dit is Radio 1.